Clement Peters met het NOS-journaal. In de Zwarte Zee is een Russische tanker aangevallen. Volgens de Russen is het schip beschadigd geraakt door een Oekraïense drone. De elf bemanningsleden zouden ongedeerd zijn. Wel zou de machinekamer beschadigd zijn geraakt. Bij een andere droneaanval raakte gisteren een Russisch oorlogsschip zwaar beschadigd.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 De autoriteiten van Zuid-Korea beslissen vandaag of het grootste scouting-evenement, wat daar gehouden wordt, eerder moet stoppen vanwege de warmte. Zo'n 600 deelnemers van de Jamboree werden afgelopen dagen behandeld door hulpverleners. De internationale scoutingorganisatie zei eerder al dat het evenement, wat haar betreft, eerder moet eindigen. In Oostenrijk zijn grote problemen door zware regenval. Meerdere gemeenten slaan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. Er wordt meer regen verwacht en in de stad Klagenfurt dreigt een dam door te breken... waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. En ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders.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 Nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. The Animals, It's My Life. En uh, ja, dat is een uh, hele oude plaat. Een uh, beetje uit mijn jeugd. En die van Pim ook. En, uh, uh, we zitten nog even te wachten op een gast. En uh, in de tussentijd draaien we nog één plaatje. En uh, dan komt het allemaal wel goed. She was, just walking down the street singing. Her feet, she looked good, Look good. she looked fine. Look fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing, holding my hand just as natural as can be a singer. We walk on. To my door, my door, we we'll walked onto my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. How we're gonna stay singing Well, I'm hurt. I'm hurt, She's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine. When bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I didn't so I told. I've been now we're together nearly every single day singin'. Do all day day dumb stay dumb. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do our day day dumb, stay dumb. Well I'm hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine, winning bills are gonna shine. Oh, I am Do or Fredman en Doewadi, die later nog een keer gekufferd door de Dolly Dots. Die hadden er ook een grote hit mee. En uh, tegenover mij zit uh, uh, Edwin, Gitsels. Ja, en uh, Brigitte. Ja. Die vandaag jarig is. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En we hebben gisteren het vuurwerk al gehoord om 12 ja. uur. Ik denk, waar is dit nou voor? Nee, dat was alleen binnen. Dat heb oh, ik ja, ik heb wel gehoord. <laughs> Absoluut. Maar gewoon ja, om de hoek, hè? Oh ja. Dus dan krijg je dat. Ja, ja. Hey Edwin, uh, uh, welkom Dankjewel. bij ZFM hier uh, live in Rabbel. Uh, nou, we gaan het even over twee dingen. hebben. In eerste instantie over drukwerk... Waar jij uh, uh, pianist, uh, toetsenist uh, in, in geweest bent. Klopt. En uh, dat heb je acht jaar gedaan? Nee, vier en een half. Oh, vier en een half. Ja. Dus dan... Uh... Ja, januari 84 tot mei 88. Dat is uh, wel een hele uh, leuke periode geweest natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Ik kwam in een gespreid beetje terecht. Want op het moment dat ik bij de band ging spelen, waren ze inmiddels aan hun zesde of zevende top tien hit toe. Met Hey Amsterdam. Eh, dus het was een van de grootste bands van, van het land op dat moment. Echt, ja. We deden het eerste jaar dat ik meespeelde 165 optredens in je één meent jaar. Je het. Ja, dat is toch oh. bizar? Ja, dat is echt bizar. Ja. Elke 14 dagen waren we op televisie het hele jaar door. We stonden ja. in carré, we openden toen Café Drukwerk dat jaar. Het was één groot feest. Wat goed. Ja, het was echt geweldig. Ja. En, en uh, waarom ben je eruit gegaan? Nou, op een gegeven moment uh, door allerlei omstandigheden waar ik een heel boek over ga vullen, kan vullen ook ga doen. Uh, uh, liep het succes terug en moesten we erbij gaan werken om voldoende inkomen te hebben. En toen uh, kwam ik uh, bij de hitkrant terecht als eindredacteur. Okay. En die combinatie die was, heb ik een half jaar volgehouden. En toen uh, begon ik aan alle kanten uh, te, te transpireren en, <laughs> en te hyperventileren. En toen was het gewoon too much. Maar wat een bijzondere combinatie is dat aan de ene kant dat je uh, muzikant. En aan de andere kant dat je uh, kan schrijven en kan, uh, een, een, een blad kan maken. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat? Zit... Nou ja, het feit dat ze mij hebben aangenomen bij Hitkrant had natuurlijk te maken met dat ik uh, inmiddels 4,5 jaar in de Nederlandse popscene actief was. En dus uh, heel veel mensen kende. Uh -huh. uh, wat natuurlijk erg makkelijk is uh, voor een popblad. En het schrijven, uh, ja, dat heb ik eigenlijk altijd gewoon gedaan, van jongs af aan. Ik ben altijd uh, uh, een schrijver geweest. Ja, daar heb je ook met Mick Boskamp uh, gewerkt natuurlijk. Waar heb ik gewerkt? Met, met Mick Boskamp. Nee, nee, die was al weg. Oh, die was al weg? Ja, die weg. was al weg toen ik kwam. Oh, die zat daarvoor? Ja. Oké. Ja, okay. ja, ja. ja dit is een... Maar ja, ik, ik kom ook uit de uh, plaatindustrie. Dus ja. die hit kan natuurlijk van dichtbij mee mogen maken. Ja. Trouwens, toen jij er zat ook. Ja. Volgens mij, ja. Dat ja, moet wel, ja. Dat moet wel, ja. ja. <lacht> het klein wereldje tenslotte. Ja. Nee, en nu uh, ben je bezig uh, nog steeds met schrijven. Ja. En je bent een uh, boek aan het maken over uh, uh, Harry de Winter. Ja. Nou, en de Harry de Winter is natuurlijk een enorm uh, uh, bijzondere man. Zeker. Die uh, aan de ene kant uh, uh, disjockey jockey was. Een en, uh, enorme muziekliefhebber. En Aan de andere kant uh, had hij een uh, productiebedrijf. waar hij programma's maakte. als lingo en als. Uh, nou wat heeft Pleidooi, oud geld, trost triviand, taxi. Uh, bijzonder, 12 steden, 13 ongelukken. Ja. Nou, een hele waslijst. Ja. Honderden programma's. Ja. ja, bijzonder. Hij was uh, in de jaren 90 de nummer 2 producent van Nederland. Klopt. Na Endemol. Ja. En uh, ja, het was een gigantisch bedrijf. Werkte 150, 200 man. Ja. En uh, daar heb ik het nog over de vaste medewerkers. Er kwam wel een hele schil aan freelancers omheen. Dus het was een mega bedrijf. Ja. Dus, uh, ja, dus... En jij hebt alle programma's met hem gemaakt uh, wintertijd? Wintertijd, ja. Vanaf 1999 tot. Vanaf het begin? Uh, ja allemaal honderd. Nou, het is één klein stukje geweest toen, uh, ik weet niet of je nog kan herinneren, maar hij heeft op een gegeven moment een, uh, een televisiezender gehad, die heet Het Gesprek. Ja? Waar alleen maar gesprekken op waren. Een ja? soort uh, continu, eigenlijk radio met beeld in feite. Ja? En, uh, en daar kwam wintertijd weer terug, maar toen zat ik inmiddels uh, uh, op andere projecten. Dus dat, die, dat, dat plukje heb ik niet gedaan, dat okay. jaar. Maar voor de rest heb ik ze, het zijn er in totaal hebben we er 185 gemaakt dus, uh, Zo. Dat is uh, heel wat... Uh, dus dat houdt wel in dat je enorm, uh, hem enorm goed hebt leren kennen. Ja. In die periode. Ja. En uh, ja, uh, wat, wat, wat voor man was het? Ja, een ontzettend gedreven persoon. Uh, altijd bezig. Onze één brok onrust. Uh, als je een vergadering had, dan zat hij ondertussen uh, 26 andere dingen te doen. de telefoontje te plegen. Te... Hij was altijd met zes dingen tegelijk bezig. Heel uh, hypertyp. En... Uh, dat, dat op het laatst, de, de, de, de, de laatste twee jaar van zijn leven heb ik in totaal een keer of zestien. een hele middag met hem gezeten voor het boek. En, en toen was er een soort van rust over hem gekomen. Toen kon ik echt heel geconcentreerd urenlang met hem uh, alleen over, voor dat boek bezig zijn en, en gesprekken met hem voeren. Dus, uh, hij, en hij is ontzettend een ontzettende inspirator. Hij gaf uh, heel veel mensen die ik gesproken heb, want ik heb in totaal iets van 40, 50 mensen gesproken voor dit boek. Uh, die zeggen allemaal hetzelfde. Van, hij gaf je het gevoel uh, dat je meer kon dan jezelf dacht. Ja. Hij liet je ook dingen doen en zonder er verder op te controleren, ja. ga je gang. Weet ja. je wel, jij kan dat. Ja. En dat en lukte dan ook. Ja, ik heb ook nog bij hem gewerkt. Ja. Ja, heel kort. Maar Wat heb je gedaan? Ja, ja, bij, bij productie. Oké. Okay. En, en, uh, maar dat was niks voor mij. Dus ik heb, uh, in, mijn, in mijn proeftijd ben ik al weggegaan. Ja, ja, ja. En, uh, en toen, ben ik, uh, toen ben ik voor mezelf begonnen ook. Ja, ja, ja. ja. En uiteindelijk... Uh, maar het was wel een bijzonder vriendelijke man. Want ik heb, ik heb natuurlijk als plugger ook hem nog meegemaakt. En, en, uh, dus hij, uh, uh, hij draaide ook de plaatjes die hij kon draaien. En dat was altijd vriendelijk. En altijd een uh, ja, ja. heel aanmabel aan, mens. Een, ja. ja. Ik ben nog op zijn trouwen geweest. En, uh, dus de, de, zover herkende hem. Dus het was wel een shock toen hij, uh, toen hij overleed. Voor, ja. voor, eigenlijk voor iedereen hè, die hem, die hem uh, die Ja, want het, het ging best nog wel snel eigenlijk ineens. Ja. Want uh, hij heeft heel, heel lang, toen, nadat hij het vonnis heeft gekregen: van, je bent ongeneeslijk ziek, asbestkanker had hij. Uh, is het heel lang heel stabiel geweest. Uh, af en toe wat, wat dips natuurlijk. Maar, uh, en toen ineens uh, in, in twee maanden tijd uh, ging ja. het in, uh, heel, slecht, uh, of heel snel bergafwaarts. Ja. En uh, was hij ineens weg, ja. Hé, hey, waar gaat het boek over? Over Harry. Ja, maar. <laughs> het is een... Uh, ik heb geprobeerd om zijn... Uh, persoon zijn leven van alle kanten te belichten. Dus uh, heel veel verschillende thema's komen erin voor. Uh, Harry als vader, Harry als producent, Harry als discjockey, Harry als uh, plannenmaker, Harry... Nou, da, al die dingen die hij was... Die, al die aspecten, uh, die belicht ik. Uh, en de mensen met wie die dan bij die aspecten te maken had. Als, kijk, als het over zijn vaderschap ging. Dan heb ik natuurlijk zijn kinderen geïnterviewd. En zijn ja. vrouw en zijn ex-vrouw. En uh, als het gaat over de producent. Ja, al de, al de mensen. En dat zijn er natuurlijk veel, veel. Ja, dat kon ik niet allemaal spreken. Hij had bijvoorbeeld een appje op het laatst. Uh, waarbij hij zijn vrienden op de hoogte hield. Van hoe het met hem ging. Ja. Uh, toen hij ziek werd. En dat, was, dat waren zijn meest intieme vrienden. Dat waren er 230. Dus nee, ja. <laughs> Dus, dus dat was niet echt zinvol om die allemaal nee. te gaan interviewen. Nee. Maar, ja, dus daar heb ik keuzes in gemaakt. Maar die... die, die... Helpen mij dan in dat boek om, om de persoon Harry te schilderen? Ja. En hey, in, in het programma Zomertijd is. Of eh, Wintertijd, wintertijd ja. so, sorry. <laughs> uh, Zomertijd doet iemand anders. Ja, precies, ja. <laughs> in Wintertijd. Uh, ja, daar zijn enorme talenten uh, en grote artiesten in geweest. Hè? Ja, er zijn heel veel mensen. die normaal gesproken nooit interviews geven over hun privéleven. zoals Paul Witteman. En uh, nou, ik, ik kan er nog een heleboel verzinnen, maar dan moet ik even nadenken. Die kwamen wel naar Wintertijd om twee redenen. Ten eerste omdat muziek het haakje was. Ja. Uh, en, en daardoor ze toch binnen... En omdat het Harry was. Ja. Uh, iedereen, iedereen had een zwak voor Harry. En uh, ja uh, de, dat doen we wel. En juist de, de, de grap was... Harry is een hele slechte interviewer. Dus ze hadden het gevoel... Wij worden toch niet aangepakt. Ja, ja, ja. En daardoor juist... Dat werkte juist. Omdat ja. uh, door de muziek gingen ze toch leeglopen... Over hun eerste vriendinnetjes. over nou, van alles. En, uh, dus dat was eigenlijk een soort van... Ja, een soort van truc bijna. Weet je wel. Ja. Van, uh, ja, Harry heeft zelf ook altijd gezegd... Dus, dat heb ik ook in het boek geciteerd. Uh, als je mij een interview opleiding zou geven, zou wintertijd-wintertijd niet meer zijn. Want nee. het is juist dat informatie... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja. Maar ik ben geen, geen, geen doorgewinterde vraagsteller. Nee, nee, nee. Precies. Dus... Uh... Maar deed jij de productie ook? Ik deed de eindredactie. De eindredactie. En de samenstelling. En ja. de montage. Okay. En, de, en de gasten benaderen. En eigenlijk deed ik alles. <lacht> <lacht> ja, ik heb nog meer talent in Zandvoort. Zie je, Zandvoort is toch wel heel bijzonder. Uh, uh, uh, met heel, heel veel bijzondere uh, talentvolle mensen. En we hebben natuurlijk net, de, hoe heet het, gehad. De, de, de, in het museum. Het, het, bekende, het bekende Zandvoortersmuseum. Ja. En, uh, en dan zie je toch dat er heel veel mensen uit Zandvoort kwamen. Die uh, in de muziek hebben gezeten. En, die, en dit, wat, wat we in het museum hebben gezien... zijn natuurlijk eigenlijk alleen nog maar de bekende mensen. Ja. Maar de onbekende mensen die in Zandvoort... in de muziekindustrie hebben gezeten en in de televisie... en het is best heel veel... Ja. Ja, dat is wel opvallend eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ik heb geen onderzoek gedaan naar hoe het in andere gemeentes is. Maar ja, nou ja, als, maar, als ik, als ik uh, mezelf neem als, als uh, uh, radiopromotor, daar daar Er al, daar waren er twintig en ik denk dat er zes uit Zandvoort kwamen. Ja, ja, ja, ja. Dus het is best veel ja, dat is waar. in die verhouding. Ja. En, uh, even terugkomend op drukwerk. Uh, ja, daar heb je natuurlijk een bijzondere tijd. Hoe, hoe, hoe krijg jij het voor elkaar om drukwerk... Uh, uh, weer in het wapen te laten uh, optreden. Nou ja, dat kwam eigenlijk heel simpel uh, uh, door de sheet. Was... Zeg je? Komt het door Brigitte? Nee, nou ja, mede. Maar het, het begon bij Harry, Harry Slinger. Want okay. die, die belde mij op een gegeven moment. En die zei van ja, volgende week een optreden hadden we staan. Um, maar de vergunning komt niet rond. Die mensen die dat hadden, die ons hebben geboekt, die, die, moeten, die hebben we weer af moeten zeggen. Want ze hebben gedoe met de gemeente. Ja, ja. Maar we hebben zo'n zin om te spelen. Want ze hadden door corona twee jaar stilgelegen. we mogen we alsjeblieft, uh, kunnen wij niet in, de, in die kroeg van jou spelen. Waar je altijd komt in Als het wapen. Het. Ik, zei, ja, ja, ik, zei, ik ga Brigitte wel even appen. Ja. Nou, die, die, die, die... Vertel maar, hoe, wat, ja, hoe, wat dacht hoe, jij toen, hoe, toen, toen, je die, toen je die app kreeg? Nou, eerst dacht ik, die is gek geworden. Waar heeft hij het over? Maar ik was super enthousiast natuurlijk. Dus, uh, ja. En dat en was hoe... uh, vorig jaar met Pasen, hè? Ja, vorig jaar ja. Pasen, 16 april. Hoe, hoe was het? Ja, uh, uniek. Ja? Zo mooi. Ja, dat was zo bijzonder. Ik krijg weer kippenvel van als ik, uh, als ik het erover heb. Dat is uh, eenmalig en uniek. Dat was fantastisch. En ja. hebben heb je dus binnen gespeeld? Ja, ja, binnen ja. ja. En, ja maar daar uh, kan er toch bijna niemand in. De nee, de maar we zeggen nu tegen iedereen die komt spelen in het wapen... als drukwerk erin kan, kan jij er ook in. <lacht> dus dat is wel heel stoer, toch? <lacht> Want zij zeiden toen tegen, tegen, tegen Edwin... Uh, wij hadden toen de dijk met EI wel eens binnen gehad. En toen hadden ze tegen Edwin gezegd... ja, als de dijk erin kan, kunnen wij er toch ook in. Maar dat was gewoon de dijk met EI, weet je wel. daar <lacht> heb ik vreselijk op gelachen. Oh ja. ja. En nu kruppige. zeggen we dus tegen iedereen: nou, als het drukwerk past, dan pas jij er ook in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar vanavond staan ze niet binnen. Ze staan gewoon Maar ik, ik, heb, ik heb, omdat ik natuurlijk goed bevriend ben met, met bijna de hele band, bij de hele band inmiddels. Uh, want de drummer, die is dus mijn, een van mijn oudste vrienden. Die ken ik al sinds ik 18 ben. En uh, uh, Harry, die, uh, die ken ik natuurlijk ook al 100 jaar. Daar ga ik ook heel intensief mee om. Dus ik heb best wel optreden gezien. Maar dat optreden in het Wapen, dat was echt wel heel uniek vorig jaar. Omdat ja, ja. Uh, ze speelden echt waanzinnig goed. Ze hebben ruim twee uur non-stop doorgespeeld. Uh, en Harry uh, is 73. Dus, uh, en, en met een power en met een zin. En met een, het was echt fantastisch. Ik vond echt speel je zelf ook mee? Nee, ik heb alleen één liedje. Ik heb alleen hemse dan meegezongen. Tweede stem. Ja ja. Maar wat ga je wat ga je vanavond doen? Nik, niks, kijken. Ja? Ja. En luisteren natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. En bier uh, drinken. Hoeveel mensen verwachten jullie Brigitte? Nou, ik, uh, ik ben jarig. Dat is heel veel. Ja, ja <laughs> Nee, allemaal, ik heb geen idee. Allemaal mutschop. Ik hoop gewoon dat de weer gewoon ons uh, dit keer een beetje gunstig gezien zijn. Ja. Want ja. Uh, dan denk ik wel dat het best druk kan, kan worden. We worden. We worden ook gebeld. Mensen gisteren uit Den Helder. En uh, uh, uit Zeeland. En die denken gewoon, ja, wij gaan naar... Die zijn al zo lang fan. En die komen gewoon naar Zandvoort toe. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, ik echt. Ja. echt heel leuk. En dan maakt het ook niet uit of het regent hoor. die gaan gewoon in de regen staan. Ja. Ja, eigenlijk is dat ook niet zo uh, zaken doen. het moment dat het lekker weer is en het is warm... Dan doe je nee, maar een beetje jas aan. We zo. hebben natuurlijk hier op Steenworp afstand Caprera. Ja. Uh, het openluchttheater. Ja. En nou, daar, hoeveel optredens daar niet in de regen plaatsvinden. Ja. Maar mensen, ik heb er ook een paar keer meegemaakt met, met, uh, hoe heet je ook weer, met de Snijders een keer. Ja. En die sfeer daar is dan heel bijzonder. Ja. Iedereen onder die paraplu's en, ja, ja, ja. en uh, ja, het, het, het goot echt als een, als een beest. Maar het, het was een hele mooie avond. Ja. Het verschil is natuurlijk wel dat die mensen hebben dan al een kaartje gekocht. Dus dan ga je ook... Beetje wel. Dus maar, en, en dit bij Open Lucht. De mensen die alleen uit nieuwsgierigheid misschien zouden komen. kunnen nog denken: van ja, ik wacht even af of het droog blijft, al dan niet. Maar ik, ik denk dat het, wel, dat het wel heel gezellig wordt. Ik ja. heb wel een goed gevoel bij. Even terugkomen op het begin van de Ruckberg. Hoe, hoe ben jij erbij gekomen? Ik las een advertentie in de krant. In de Telegraaf, bij de Speurdertjes, die vroeger nog 36 pagina's had. Weet je wel, op zaterdag. Mm -hmm, yeah. De rubriek musiciën en artiesten. En daar stond topband zoektoetsenist. De, en er stond geen naam bij. Dus ik, wil, ik dacht, van wat zijn dat voor arrows die zichzelf topband noemden? Ik denk, dat wil ik wel eens even weten. <lacht> okay. Dus ik denk, ik stuur een briefje. En dat bleek dus om drukwerk te gaan. Nou, als er had gestaan drukwerk zoektoetsenist, had ik nooit gereageerd. Want ik had helemaal niks met die muziek. <lacht> ik was van Yes en Genesis en, en Queen en dat soort... Uh, ja, ja. Uh, maar het, het, de grap was dat uh, de, de manager belde dus, Code Hé, hey, die belde mij. Wanneer uh, uh, was het? Vlak voor kerst, de 1983. En die zei van, kom je uh, op 27 december uh, even naar uh, Café Sing singel onze stamkroeg, en dan kun je even kennis maken met de jongens en dan zien we wel. Nou, die, dat was berengezellig. S'avonds uh, meegegaan naar een optreden optredende Bijlmer Bias. Uh, en live vond ik ze zo goed. En ik dacht van, ja, dit gaan we natuurlijk doen. Ja. En toen vroeg ik s'avonds, plande ik weer met Harry in de kroeg, uh, nachts zo tegen tweeën. En toen zei ik, wat gaan we niet doen. zeiden zei hij, ja, uh, we gaan gewoon repeteren volgende keer. Maar je hebt me nog helemaal niet horen spelen. Ze zei, nee, maar wij kunnen het ook allemaal niet. Dus. <laughs> nou, we gaan zo meteen uh, gaan we ook uh, bellen met, uh, met uh, uh, Hardy Slinger. Harry Slinger. Ja. En, uh, nou ja, uh, dan kan jij corrigeren wat wel en niet klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> dus je blijft nog even. Ja. We gaan nog even een plaat draaien van Pim. Van drukwerk oh, natuurlijk. Lekker, ja, natuurlijk. Oké. was kapot nu zeg je kom binnen ook door maar ik ben nu bang dat ik stoor Hij ja, hoog tegen mij alsof ik een kind was geloofd dat je dacht dat ik helemaal niet te was is. schat denk je dat je maar kan zeg schat je bent heel kaas kwam, was er geen brood meer in je kast en je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst en kom maar vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht, dat ik helemaal niet was. Zes, schat, denk je dat je me kan? Zes, schat. je bent heel wat van. Toen ik thuis kwam was er geen plaats meer in je bed. En je zei: 'Aarts wat jij de bank'. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet en mix je een lieflijk drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Mij. Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal vol in de racist denk je dat je maak kan. Dus zeg, je bent heel wat van veranderd. Je loog tegen mij alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal vol in de racist denk je dat je maak kan. Je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. Van Wat ben je nou van plan? Ook altijd zo goed, zo'n eind, weet je wel. En ik heb er heel veel platen met dingetje gemaakt. Yeah. En daar hadden we ook altijd iets van. Er moet wel een dom eind aan zitten. Wat yeah. <laughs> ben je nou van plan? <laughs> zo grappig. Dus uh, ga, gaan we al. Uh... Hij hangt aan de, de telefoon. Nou, uh, Harry, uh, hartelijk welkom. Hallo? Hallo meneer Slinger? Hallo. Wel een goede artiestennaam trouwens, Slinger. Ja. He? Als je zo heet. Nou. Heet hij echt zo? Nou, Jazeker. Ik ben uh, zijn biografie aan het schrijven, die komt volgend jaar uit. En ik heb toevallig van de week een verhaal geschreven dat hij bij uh, de, de, de, de, de, de, de politie was op, opgepakt. Ik lees in het boek wel waarom. En die vroegen ze ook a, aan de receptie <laughs> bij het politiebureau: van, uh, wat is je naam? Oh, die Slinger. Ja, gaan we bij ons nou in de zijkloper nemen hoe we zitten? <laughs> Ja, we gaan, Hij wordt nog een keer gebeld. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, hopen we dat we hem nog aan de, aan de lijn krijgen. En, uh, hoe laat begint het trouwens vanavond? 8 uur. 8 uur. 8 uur uh, begint het voorprogramma met uh, Dennis. Dat zeus zang. Oké. Nou, we proberen het nog een keer. Summer uh, DJ yeah. entertainer. Oké. Okay. Okay. En ze gaan uh, niet lang daarna samen checken, dus ook superleuk natuurlijk. Ja. drukker. Hallo, Harry. Hallo. Hallo, hallo. Het is uh, te techniek, jongens. Het is allemaal zo. We staan hier namelijk in Rabbel. met een, uh, met een uh, mobiele set. Een mobiele radioset. En normaal werkt dat allemaal helemaal feilloos. Maar ja, het kan een keer, uh, kan een keer gebeuren natuurlijk. Je hoort Harry nog steeds niet? Ik hoor Harry nog niet. Ik weet niet of Harry mij hoort. Ik zal nog een keer bellen. We gaan nog een keer bellen, jongens. En uh, hey wat uh, ja, dat, uh, dat, het, het, het wordt natuurlijk een, een spektakel vanavond, ja. denk ik. En uh, staan ze op een, op, op een podium daar? Ja, ja het wordt nu op, op het podium. Oké. Okay. Ik ga zo, krijg ik les hoe de lichtjes moeten, dus dat wordt spannend. <lacht> kan jij Brigitte ook even aanzetten, uh, Pim? <lacht> nou, die staat al aan hoor. Oh, ze staat al aan. Hij moet het doen nou, inderdaad. Ja? Ja, dus uh, wordt hier een kleine discussie gehouden over uh, wie wat en uh, wie niet wat hoort. Vorige keer ging het ook al mis. Ja. Vorige keer ging het ook al mis. Ja, dat hoorde ik ja. Ja, ja, ja dat kan gebeuren. Hè. Ja. Als je meer wil weten over uh, uh, drukwerk, dan kan je altijd kijken kijken op elkaar.nl. En daar staat. Uh, uh, ...heel veel over, uh, over wat drukwerk doet en waar ze staan en uh, wanneer ze staan. Dus uh... ja. Het grappige is dat in de huidige versie van drukwerk... ...Harrise uh, zoon Bram uh, mijn plek heeft ingenomen. Die, staat, okay. die, uh, die is toetsen uh, toetsenist. En de allereerste keer dat, uh, dat ze, of de tweede keer was het, dat ze samen speelden. Was was nog helemaal niet met plannen om weer als drukwerk door te gaan. Uh, maar de oude drie, drukwerk, dat was in 2012. En daar was ik bij, was in een kroeg in Zaandam. Uh, in, in, uh, en uh, sindsdien uh, is het gewoon maar door blijven gaan. En ze bestaan nu bijna langer dan de originele drukwerk. Want die heeft, dat heeft twaalf jaar bestaan en dat, dat, volgend jaar gaan ze daar overheen. Dus dat is wel bijzonder. Dat leuk. Ja, zijn, uh, drukwerk is natuurlijk wel een begrip in, in, in, in uh, deze kontrei, zeg maar, in, in, uh, maar is dat ook zo in het oosten? In het, in het ja, ze spelen door heel Nederland. Ja? Ze hebben ook op de Zwarte Cross gestaan uh, okay. vorige week en de uh, Nijmegen vierdaagse opening hebben ze opgetreden. Okay. Van, ja, van, het, het zuiden is, dat is altijd zo geweest, wat minder. Ja? Die, die zijn, omdat het zo'n Amsterdamse uitstraling heeft. En in het zuiden zijn ze wat. Uh, ja, hebben ja. ze daar ja. soms wat moeite mee, zou ik maar zeggen. <laughs> een beetje een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van, van de randstad. Ja, dat is nog steeds. Hè? Ja. Ja. Maar in het noorden is het echt. Ja, daar ben ik weer. Ja, nou gaat het helemaal goed. Uh, uh, welkom, uh, Harry. Uh, je bent uh, live hier bij ZFM. Uh, en aan tafel zitten Brigitte en uh, Edwin. Nou, oh. Uh, je, je, nou, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Ja, nou ja, dat drinken we vanavond wel een slot. Ja, dat is wel een hele mooie, Brigitte, dat je wordt toegezongen door Harry Slinger. <laughs> dus uh, Harry, uh, vanavond uh, live hier in Zandvoort, uh, uh, hebben we de zin ja, in? Ja, ja. Uh, nou, ja... Heb je er zin in? Het is, uh, we hebben het afgesproken, dus ja, ik, ik moet, als ik geen zin heb, dan moet ik het zin maken. Hè. Ja, het is een verplichting. Nee, nee, nee, maar het, het, blijft, uh, het blijft het mooiste beroep van de wereld, dus uh, maak je niet ongerust, ik heb er altijd zin in. Hé, hey, en uh, nou ja, we, we zitten hier met Edwin uh, aan tafel en Edwin heeft natuurlijk ook een, uh, een aantal jaren bij jullie gespeeld. Uh, hoe was die ja. periode voor jou? dat Edwin bij ons speelde. Ja. Ja, nou dat was dan een, een, een, een eigenlijk een hele bijzondere vooruitgang. Vooral uh, de, de manier. Hij kwam bij ons solliciteren en uh, wij hebben helemaal niet gevraagd aan hem of hij uh, of hij wel kon spelen. <laughs> Hij <lacht> dachten van als je, als je bij ons wil spelen en, en, en, of als je bij ons komt solliciteren en je kan niet eens spelen ja dan houdt het op natuurlijk <lacht> nee het was een fantastische periode want uh, hij heeft onder andere hele mooie nummers geschreven dus uh, maak je niet nog rustig krijg je er vanavond een aantal van uh, voor, voor je uh, te horen dus uh, nee, deed ook op een goed zit en of... natuurlijk ja nu is nu is, nu is het uh, ja hoe zou ik het zeggen nu is het natuurlijk helemaal fantastisch want hij is eh, druk bezig aan het schrijven eh, over, over drukwerk en over dat kleine mannetje met het rode petje wat ervoor staat. Dus eh, er, komt, er komt wel iets aan, ja. ja. Hoe is dat ooit begonnen met het rode petje? Ja, dat, dat is iets, dat moet je dus volgend jaar dan maar in de, in de biografie lezen. Nee joh, ik wil het je best vertellen. Dat is gewoon, dat is gewoon gekomen omdat uh, ik een schipperspetje droeg en mijn vrouw, uh, mijn toenmalige vriendin tegenwoordig, mijn vrouw Marijke, die zei toen dat ik, uh, ik zo'n Duits uiterlijk had. En... Uh, toen dacht ik, dat moet uh, heel snel veranderen dan. En uh, toen ben ik naar de, de grootste magazijn van Amsterdam gegaan. En op de damesafdeling verkochten ze daar van die rolpetjes. En die heb ik toegekocht. Ja, en bij de eerste de beste tv heb ik hem opgehouden. En daarna uh, wist heel Nederland, van uh, ze wisten niet hoe het nummer heette. Ze wisten niet hoe de band heette. Maar van die man met het rode petje. Daar wilden ze dat nummer wilden ze horen. Dus, uh... is dat is toch ook bijzonder. Ja, zo is het gegaan. Ja, ja. dat is toch ook bijzonder. Dat, dat, dat door zo'n toevalligheid uh, ja. het een, een heel, een, ja, het is een, een, echt een, een soort statement van de band. Het ja. Ja, ja, ja, ja. Het symbool, het, ja, zoals de tong van de Stones, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja en, en, en, de baard, en de baard van uh, vader Abraham Ja, dat is ja. uh, <laughs> wel Stimmelmans. Nee. <laughs> Ook legendarisch, ja. ja. ja. Hey, de grijze haren van Timmermans, wat zeg je nou? Oh, Deze baard van Timmermans. <laughs> <laughs> ja, maar ja. dat is een hele, een hele andere discussie. En, ja, uh, ja, ja. Maar de, de, de, het is wel dat jij de enige was met het petje op. het is niet de, de rest van de bandleden. Nee, nee. Dat is een heel, nee, heel mooi verhaal. Dat een van de eerste televisieoptreders die ze hadden. Uh, toen hadden ze, om um de, um de, uh, de man van de platenmaatschappij te pesten, hadden ze allemaal een rood petje opgezet. <lacht> en zeiden we, godverdomme, dat gaat me. In. We zijn met net jullie groot aan het maken van die, met die zanger met het rode petje. Ze dus het is allemaal met het rode petje. Dus vlak voordat ze in de live gingen, Ze ze allemaal die petjes van hun hoofd gerukt En toen snel achter de coulissen gedoken. En dan waren ze net op tijd. <lacht> oh, wat goed. Ja, ah, ja, dat, dat is dus... Nou, maar ja, tegenwoordig, tegenwoordig staat bijna uh, soms de... De, de halve tent of de halve zaal staat vol met rode pitjes. Ja, dat hebben we trouwens vroeger ook gehad. Maar vroeger breiden de mensen het zelf. En tegenwoordig ja, uh, worden ze gebreid in... in uh, uh, God, waar worden ze ook weer gebreid? Oh ja, in... Uh, ja. Uh, Zo zoek je een plaatsnaam? Uh, ja. Oh, petten. Uh, <laughs> petten, nee. ja. Nee. Ja, ja, nee, dat zou je denken. Nee. Nee, ze worden gebreid door de enige breifabriek nog in Nederland voor vijers. En dat zit in Staphorst. Staphorst, okay. ja. Zowat. Oh, wat ja. grappig. Dus uh, die, die, ik, denk, ik weet niet of die meisjes zich bewust zijn wel voor, voor Wordt, wie ze dat breien. Worden ze, ze vanavond ook verkocht, tekenen? Harry? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Soms is er een t-shirt stand bij, want dan verkopen ze ook petjes. ja. Ja. Yeah. Maar ja, ik weet niet of het vanavond. Uh, ik weet niet of het besproken is eigenlijk. Jullie hebben jullie jullie ongetwijfeld heel veel bij elkaar gezeten. Om, om de biografie te maken, Edwin. We zijn een hele uh, week samen hebben we in een huisje gezeten. in de Lutte maar? vorig jaar. Ja. ja. ja. Noem, ja wat, wat, dat wat... gaan we eerder als weer doen. doen. Ja, ja dat ja. is wel erg leuk <laughs> <laughs> wat, wat is de, de, de, het, het meest opgevallen in al die verhalen? Wat is de leukste, leukste anekdote die je. Uh, de, de leukste hoort? anekdote? Nou, wat me vooral. Ik het, het boek gaat loog tegen mij. Ja. Uh, uh, ten eerste, omdat het commercieel heel slim is, want weet meteen iedereen. Oh ja, diary slinger ja. Ik ben natuurlijk wil het ook wel een paar verkopen, natuurlijk van die boeken. Oh, diary ja. slinger ja. Ja. <laughs> Alsof je er meer hebt. Ja. Uh, maar het, het, het dekt ook de lading. Want Harry uh, is, is uh, een hoop personen het in zijn leven. Uh, door allerlei types. En uh, dat gebeurt artiesten vaak. Hè? Dat, mm -hmm. We kennen de verhalen van de Dolly Dots tot de Golden Earring. Nou, en, en Harry heeft ook zijn deel gehad. Ja. En... Uh, en dat, maar als je dat allemaal bij elkaar optelt en achter elkaar doorleest... en alle, ook alle juridische papieren die ik van hem heb meegekregen... dat is toch wel heftig hoor, wat ja. er allemaal gebeurd is. En dat, dat is, heeft mij het meest verbaasd. Terwijl ik voor een deel er zelf bij gezeten heb. Maar toen drong het nog niet eens tot me door... dat als ik nu met terugwerkende kracht zie... hoe is dat, wat er allemaal gebeurd is dan? Je dus was dat... ook nog zo'n jong broekie. Ja. <laughs> ja. ja. Wij allen, ja. Ach, ja. Wij allen. Maar uh, nou ja, vanavond in het, in het wapen. Uh, nee, niet in, niet het, in wapen, het, wapen. Oh, het wapen. Voor het wapen. Op Zandvoort. <laughs> op Zandvoort. Oh, maar god, ik denk, wat gaan we nou krijgen in het wapen? Uh, nee, dat hebben we al eens gedaan. Ja, ja. precies, dat heb ik vernomen, ja. En, en uh, ja. Ja, jullie staan op het podium buiten. Uh, hoeveel, man, hoeveel man wordt er nou verwacht, Brigitte? Ja, ik heb geen flauw idee. Nee. Nee, 400, 500, 600? Ik heb geen idee. Misschien 200? Ik heb geen idee. Hoeveel passen er op de plein? Geen 1,500. 3800. <laughs> nee, 2000. Nou ja, kijk, dit. Ja, nee, maar kijk, dat, dat ligt eraan. Uh, kijk, het er is natuurlijk toch een hele drukke dag met de kanaalparade in, uh, in Amsterdam. Uh, uh, je hebt ook, geloof ik, nog in Haarlem heb je ook nog wat... Uh, Haarlem de, Culinaire, de, de, ja, haalend culinair heb je ook nog, maar dat zal wel tegen die tijd allemaal afgelopen zijn. Dus er komen die mensen terug. En dan denken ze, god, laten we het drukwerk zijn ook nog maar meepikken. <laughs> nee, maar ik, ik, zou het, hè? ik zou het. Ik zou het echt niet weten hoeveel. Maar dat is, Kijk, normaal genomen uh, is het bijna waar wij spelen, bijna overal ruimschoot van tevoren uitverkocht. Dus die mensen weten dan altijd wel dat er genoeg mensen komen. Ja. <laughs> maar... En het leuke in Zandvoort is, het is gratis. Toch? Ja, dat, dat, uh, ja, dat begrijp ik ja. ja. Nou, dat is mooi. Want, ja, dat, dat is, uh, het is een duur verjaardagscade wat, uh, <laughs> wat uh, dus uh, aan, aan het publiek aanbiedt. Ja, ja, ja. Normaal genomen krijg je cadeaus. Krijg je cadeaus en, en nu. Uh... Geef je ze? Ja. Ja, dat is duidelijk. Een soort Sinterklaas eigenlijk. Ja, nou, op de, als, uh, het heeft ook iets konelijks, hè? Hey, nou, je ja. wordt maar één keer 48, toch, Harry? Ja, dat is je ook wordt wel maar waar. één keer 48. Ja. <laughs> nee, ja. Nou, dat ik heb mensen die zijn het wel. al 16 jaar. <laughs> ja, dus wat dat het is te hopen van wel. Ja, ik ben, ik, ik ben al jaren 32. Maar ik ja. <laughs> dat is wel goed te zien. Nee, Het, belangrij het belangrijkste is dat alles het nog doet. Ja. Dat vind ik altijd uh, het belangrijkste. Maar is, ja. is, is de, de, de carrière van uh, drukwerk... Uh, is dat uh, die hele periode jouw carrière geweest? Of heb je tussendoor nog gewerkt? Als wat anders ik, ik dan weet, zanger. Ik, ik geloof toch... Kom jij vanavond zelf kijken? Ja, ik kom kijken. Ja, nee, want dan kan je zien. Maar als je het nou over... Heb je tussendoor nog gewerkt? Wat <laughs> denk jij? Dat... Nee, ik bedoel dat ik, niet als zanger. Oh, oh ja. Uh, nou ja, ik, ik heb natuurlijk in musicals gespeeld. Daar heb ik deels teksten, ge, uh, daar moet je acteren en je moet dus met teksten spreken en teksten zingen. Ik heb het toneelstukken gespeeld. Ik heb zelfs in de eerste film van Vlodder heb ik gespeeld. Oké. Okay daar was ik de chauffeur van de wethouder. Ik had geen tekst. Ik had geen rijbewijs. Maar ik moest wel de chauffeur rijden. En dat was in die. En dat was in die. Uh, ik was de chauffeur van die auto. Waar van die. Uh, Cadillac of zoiets was het. En uh, waar later die tank uh, overheen reden. Ja, ja, ja, ja. In de eerste film. Daar ben ik de chauffeur van. Wat grappig. Ja, was. en het was maar goed ook dat die tank er overheen ging. Want ik had nog geen rijbewijs, dus ik mocht wel toch niet meer verder mee rijden. Dat soort dingen heb ik allemaal wel gedaan, ja. ja. En ik heb toneelstukken gespeeld voor, uh, uh, voor uh, de Zonnebloem. Dat was ook, uh, daar gingen we het hele land door. Uh, met de, met, voor, om voor op te treden voor de zonnebloem. En dat was ook wel geweldig ook, hoor. Want er zaten natuurlijk uh, hele kwieken uh, gehandicapten en bejaarden bij. Maar er waren er natuurlijk ook ja. die... <lacht> ik zal het nooit vergeten <lacht> dat ik op de bühne stond. Bij de, <lacht> en toen begon er dus iemand uh, uh, keihard doorheen te praten. Uh, uh, uh, die zat in een rolstoel op de voorste rij, die begon de keihard door hen te praten. En toen kwam er een van die, van die verzorgers, die kwam erbij, en die had een handdoek, en die, uh, die ging over die gele dus kop heen. <lacht> <lacht> en toen was het stil. Maar, maar, dat was zoiets als, net als bij een papagaai. Ja, ja. Je moet je voorstellen dat je op de bühne staat en dat het voor je neus gebeurt. Ja, nou, kan je er nog en, spelen? Nou, bijna niet. Nee, nee. We hebben ook, hebben ook eigenlijk, toen we de bühne afkwamen, vreselijk gegierd met z'n allen. Ja, echt... ja. <laughs> maar ja, dat soort dingen kom je ook dus tegen. Ja. Ja. En wat, wat Er je... gebeuren heel gekke dingen in, in het vak. Ja. En wat deed je voordat je ja. bij drukwerk bent begonnen? Wat ik daarvoor deed, Ja. ja God, dat heb, ik, dat heb ik niet gedaan. Uh, ik, heb, ik heb in de textiel gezeten. In de oude Hoogstraat in Amsterdam, in de textiel. Uh, uh, bij de firma Barotex. Ik heb daarna bij de firma Stoppelman gewerkt. Toen ben ik naar de firma Muntheim gegaan. En daar heb ik toen stuntverkopen gedaan. Daarna ben ik terechtgekomen bij Albert Heijn. Uh, op de non-food afdeling. Uh, eerst alleen op de textielafdeling en later op de non En uh, oh, dat is een hele uh, carrière uit. hè? Ja, ja, ja. En daarna ben ik in het jongerenwerk terechtgekomen. Uh, eerst op het Jan Lichterthuis in, uh, in, uh, in de Jordaan en toen in Amsterdam-Noord. En, Amsterdam en ik maakte wel altijd muziek daarnaast hoor. We zaten altijd wel ja, ja. Uh, te klooien met muziek. En uh, toen schreef ik daar mijn eerste liedje van ik verfilmde zo in Amsterdam Noord. Het is het ja. eerste liedje dat ik schreef. Leuk hoor. Nou, het haar, hartstuk... wat, wat echt op plaat, wat op plaat verschenen is, want ik had voor die tijd had ik al eens wat nummertjes geschreven. En nummertjes gemaakt ook. <lacht> nee, in ieder geval hartstikke bedankt voor het. Ja, de... dat hoort bij het vak. Ja, dat begrijp uh, ik. Ik wil. Uh, ja. ik... Ik begrijp er alles van. Hartstikke bedankt voor, het, uh, voor dit gesprek. En uh, uh, Edwin en uh, Brigitte ook. Gaan Heel we er nou al uit? Ja, want uh, ja, we moeten door. Hè. We hebben nog een plaat uh, te draaien. En we hebben Karina nog, die uh, live in de uitzending komt. Vanuit 30-jarige panden gaat ze op zoek naar. Dus dan weet je dat. 30-jarige panden? Nee, de oh, panden uit de 30-jarige jaren. Ja, nou, nou, ik heb nog een jas met pandjes. Oh, Zoals een pand pandjas. Ja. ja. Dus als ze op zoek is, dan moeten ze maar eens even langs komen. Dat is dan. mooi om te horen. Nou, in ieder geval heel veel succes vanavond. <laughs> Oké, okay, dankjewel. En uh, nou, we gaan, uh, we gaan de verjaardag vieren van uh, Brigitte. Dus, uh, Helemaal goed. Dat nou, komt wel goed. Nou, Brigitte, dat komt wel goed. Een mooie Tot verjaardag. Tot vanavond, en ja, vanavond. Ja, ja, ja. En, en, en we hebben natuurlijk ook nog het huwelijk van de oh, <laughs> Ja. Ja, druk. Hebben we, we, hebben, we hebben nog wat te vieren. Nou, en als heel uh, Zandvoort mee uh, uh, viert, dan, dan kan dat. Heel leuk, worden. Uh, hoeveel inwoners heeft er? 17.500. 17.500. er komt altijd, heb ik begrepen, 10 Dus er komt 1750, man. Ja, dat Tot. is lekker. Heel goed. <laughs> hey, toen ook bedankt, he. Ja, graag Oké. Okay. Doei, doei. doei, doei. doei, doei. doei, doei. doei. To put my Sloopy down Sloopy, I don't care What your daddy do where's a red dress, yeah, as old as the hill. But when Snoopy, where's that red dress? Yeah, you know it gives me the chills. Uh oh uh -oh. Snoopy when I see you walking, walking down the street. Thank you. Let your hair down, girl Let it hang down on me Ooh. Sloopy, let your hair down, girl Let it hang down on me yeah, yeah. Come on, Sloopy Come on, come on oh, Come on, Sloopy Come on hang on, hang on, Sloopie van uh, de McCoy's. Hier uh, op ZFM uh, live vanuit uh, Rabbel, het racecafé in Zandvoort bij de LDC. Uh, als je wil, dan kan je altijd uh, elke zaterdag langskomen om hier gezellig te komen zitten... en een uh, kopje koffie te drinken en uh, uh, mee te kijken naar wat wij hier uh, allemaal doen. En uh, we hebben Karina volgens mij aan de telefoon. Carina? Zeker, ja. Hallo, hallo. hoe hallo. is het ermee? Ja, nu sta ik hier op de kostverloren straat. Je hebt een gelopen uh, zeg. Ja, dat ging allemaal hartstikke goed. Nou, uh, dat is mooi is om te horen. Het is nog steeds droog. Ja. En ik sta hier met een uh, real gentleman. Echt waar? Vertel eens. A true, uh, a true gentleman, Mark Davids. Hij uh, heeft een nostalgische levensstijl in het dagelijks leven. En hij uh, is heel geïnteresseerd in gebouwen uit de jaren 20, 30, als ik het goed zeg. En hij staat hier naast me met een prachtige... Hoed op en een mooi Colbert. Helemaal a true gentleman. En um, hij heeft op Instagram ook uh, een hele mooie pagina... waarop hij alle architectuur van Nederland bijhoudt uit die tijd. Uh, Mark Davids architectuur. Dus dat volg ik ook al een hele tijd. En hij zei, ik moet dus naar Zandvoort komen. Daar staat een heel mooi pand. En dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel bekend... als ze door de kostverloren straat lopen... Maar, en rijden, maar uh, nu krijgen we toch wel wat meer informatie nog. Dus ik ga hem even het woord geven. Want waarom heb je dit pand gekozen, Mark? Ja, ik reis dus heel Nederland heen om foto's te maken van uh, panden uit de periode 1900-1940 ongeveer. En vandaag dacht ik laatst naar Zandvoort gaan, want daar zaten namelijk het pand in huis. En dat is een heel erg bijzonder huis, omdat het eigenlijk gebouwd is door een architect uit de Amsterdamse school. Maar als je naar het pand kijkt, zie je eigenlijk helemaal geen Amsterdamse school. Je ziet eigenlijk een heel functionalistisch gebouw. Met, het is gepleisterd met uh, evenwedige uh, boven en beneden. Dus helemaal symmetrisch is het. Dus ik vond het een zeer uh, bijzonder om dat een keertje te fotograferen. Het is ook een rijksmonument in, uh, in Zandvoort. En uh, nou, we hebben net wat mensen gesproken die hier ook wonen. We mochten eventjes naar binnen zelfs. Uh, het is binnen helemaal natuurlijk modern... Maar er zijn heel veel uh, onderdelen nog wel behouden. Zoals de kelder. Daar mochten we net ook even kijken. Dat was wel bijzonder. Ja, de fundamenten van dit pand eh, hoorde ik van de bewoner liggen wat vroeger. Officieel is het pand gebouwd in 1928. En voor de zogenaamde bleekneusjes. En waarschijnlijk is dat uh, van dokter Panting geweest. Vroeger leefde men in de stad. En de stad was fel en smerig. En, kinderen, en ouders hadden geen geld. De kinderen konden niet op vakantie had dus iemand bedacht, deze dokter van laten we in de buurt van de kust wat, uh, wat panden neerzetten waar de bleekneusjes uh, een paar weken tijdens hun vakantie op vakantie konden. En dan konden ze in de natuur zijn, dan konden ze weg uit de stad en in een schone omgeving om zeg maar weer een beetje bij te komen. Ja, want ik las net uh, dat er zelfs nog mensen in 1973 hier zaten in deze kolonie. Uh, wat is er nou Echt zo bijzonder aan dit pand. Als je naar de details kijkt. Of daar zijn er nog bijzondere verhalen te vertellen over dit pand. Jazeker, het is zoals ik al. Je, dat zegt een pand uh, uit, in de stijl van de Amsterdamse school. Maar wel een uh, architect die heel erg vooruitstevend is geweest. Hij heeft het er namelijk in een functionalistische bouwstijl gemaakt. Dat kun je zien aan uh, de twee uh, hoeken die uitsteken. Ja. De lange balkons, de lange uh, zijgevels die langer zijn. Dus het is heel erg symmetrisch. Er zitten geen ronde, natuurlijke kenmerken in. Het is echt heel erg vooruitstrevend. Voor die tijd, als je als leek door deze straat zou lopen, zou je niet zien dat het uit die periode komt. Tenzij je uh, wat verder kijkt of je een kenner van bent. Ja. Het is ook een rijksmonument. Dus de buitenkant uh, moet hetzelfde blijven. Dat kun je ook zien aan de mooie groene vensterbanken. De mooie groene deuren. En dat is waarschijnlijk in die stijl. Waarschijnlijk heeft er nog vroeger glas en loof gezeten. Daar net boven de deur je dat zien met die wat langwerp. Uh, vensters. Ja. En, um... en we zagen net wat in de kelder. Want ik dacht, wat is dit nou weer? Ja, we zijn inderdaad in de kelder geweest. Het was ook veel ouder. En het is zelfs wat spannend over dit pand. Het is namelijk ook nog bezet geweest. In de Tweede Wereldoorlog. Oh. Hier hebben de Duitsers gezeten. En beneden in de kelder zaten de, uh, waarschijnlijk de gevangenen. En dat is wel erg bijzonder. Later tijdens de bevrijding hebben we ook de geallieerden hier gezeten. De Canadezen. Dus dat maakt het pand wel wat spannender. Tegenwoordig is het uh, wordt het inderdaad gebruikt om uh, te wonen. Maar wat we net ook hoorden, dat het zelfs tot in de jaren zeventig... gebruikt is als vakantieoord. Ja zeg, en ik hoorde ook nog iets van de bewoner hier over paarden. Ja, beneden in de kelder. Daar was dus de ruimte. En daar hebben de Duitsers een, ook hun paarden gehouden. En daar kon je nog wat van zien als je goed keek. Aan die uh, verstevigde vloer met die grote tegels... Dus dat is wel bijzonder. Deze, dit pand heeft wel een heel erg bijzondere geschiedenis. Ja. En um, nu had je zoiets van, ik wil dit graag zien. Uh, je hebt er net een foto van gemaakt. Uh, dat zet je natuurlijk dan op je pagina. Uh, en dan ga je straks weer gewoon naar huis. Of gaan we nog ergens anders nog een foto van maken? Heb jij nog iets anders in Zandvoort waarvan je denkt... die wil ik eigenlijk ook nog wel uh, eventjes op de foto hebben. Want het is ook een bijzonder huis. Ja, zeker. Ik hier, we hebben hier een foto van gemaakt. We gaan zo naar een wat pand pand toe. Er staan nog wat woningen uit de Jugendstil-stijl hier. In Zandvoort. En dat is ook wel bijzonder. Want rond 1900 zijn die gebouwd. En die gaan we kijken. Komt uit 1906. Toen zag ik dat de industrie opkwam. Mensen kregen geld. Mensen gingen uit de stad. Mensen wilden een tweede huis. En lieten dus vaak een tweede huis bouwen. Niet heel ver weg. In Frankrijk of was en ook. Maar op een moment dan in Zandvoort. En in andere kleine kustplaatsen. Eigenlijk voor een beetje voor de de rijke uit de stad was. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat kunnen we nu natuurlijk niet uh, eventjes snel doen, want dan moeten we helemaal naartoe lopen. Dus dat gaan wij zo samen wel doen. En uh, ja, daarnaast zit je ook in een soort interbellumgroep. Je bent best wel vaak op televisie en in de kranten. Uh, wat doe je met die interbellumgroep? Want ik hoorde wel hele leuke dingen over kamperen, maar dan ook echt in de stijl van die tijd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad een levensstijl gebaseerd op interbellum. Ja, dus mijn woning is bijvoorbeeld ingericht in die stijl. En ik heb ook nog vrienden die dat ook hebben. En dan hebben we een club opgericht, die heet Club Interbellum. En daar gaan we wel eens wat uitjes mee doen. Ook wel eens kamperen in de stijl van de jaren 30. of een stoomtrein of een oud trammetje. of naar een museum. Allemaal in, helemaal in de stijl van het Interbellum. Ja, en daarnaast werk je natuurlijk in het Rijksmuseum uh, als beveiliger. En uh, dat heb ik zelf ook mogen meemaken dat ik met een klas... Uh, naar het Rijksmuseum komen en dat jij daar al staat te wachten. En dan mogen we, dat is natuurlijk wel weer handig, mogen we direct door. Maar uh, kun je, is dat goed te combineren met uh, ja, je hobby, je interesse? Uh, moet je vrij vragen om vaker even overal naartoe te kunnen? Want ja, je reist het hele land op met de trein. Ja, inderdaad. Het is, het is, het is zelfs een toevoeging. Want ik, werk, ik heb natuurlijk een woning al in die stijl. En dan ook nog in een werkplek werken die dezelfde stijl heeft. Dus ook met, met meubels uit die tijd. Met, uh, maar ook bijvoorbeeld veel 17e eeuw. Dus ik zit eigenlijk altijd in de geschiedenis. Ja. Ik werk om het weekend. Eén weekend werk ik. Ander ben ik vrij. En vaak als ik vrij ben, dan reis ik het hele land door. En dan maak ik foto's van panden, uh, gebouwen, scholen. Noem maar op. Woonhuizen in de stijl, uit het interbellum. Of dan gaan we gaan wat leuks doen in de stijl van het interbellum met... Uh, met het clubje. En um, welke plaats in Nederland staat ook nog op je lijstje? Want ik zie zoveel plaatsen voorbij komen op jouw, uh, op jouw Instagram. Dat ik denk, nu heb je toch eigenlijk wel al heel veel gehad. Maar is er nou een plaats waarvan je zegt, nou, dat wil ik echt zo graag binnenkort nog zien? Ik ben inderdaad al heel Nederland door geweest. Echt overal, alle panden. En ze, ze blijven maar komen. Het is eindeloos. Ik zou voor een, als ik voor naar de stad Groningen zou kijken, zou ik daar nog twee jaar mijn Instagram pakken. ...voor kunnen vullen. Zoveel is er nog. Ik denk dat ik alle steden gehad heb. Behalve Den Helder. Okay. Ik zou nog eens keer naar de zeevaartschool willen. Dat wordt het volgende project. om die te gaan fotograferen. En je bent zelfs pas geleden naar Israël geweest. En daar heb je zelfs ook weer... bauhaus tour kunnen doen. Dus daar zelfs hebben ze ook... Uh, uh, ...huizen in die stijl. Of panden in die stijl. Ja, dat klopt. Um, toen Hitler aan de macht kwam... ...zijn heel veel architecten gevlucht uit uh, Duitsland die in de school staat, en die zijn naar Israël gegaan. En die zijn daar de zogenaamde Bauhaus internationale stijl begonnen. Dat is heel veel wit en daarmee heeft zelf hier ook de bijnaam de Witte Stad. Interessant hoor, Zand. Carina. Ja, interessant hè? Ja, hartstikke ja. interessant. En er zijn natuurlijk zoveel mooie panden nog in Zandvoort, gelukkig. Uh, ja, die, nou. uh, ja, die de moeite waard zijn om, uh, om in ieder geval van de buitenkant te bekijken. En, uh, ja. Ja, het, het Koloniaal Huis op de Kostverlorenstraat 95 er is er één van. Uh, ja. Hartstikke leuk dat je, dat, uh, dat je dit hebt uh, uh, gedaan. Ik, uh, nou, ik... uh, Mark is ook weer, net als Hans van net uh, van TVN, ook weer iemand waar je naar kan blijven luisteren. Precies. Dus ik ben heel blij dat ik met hem nog even naar de andere panden gaan lopen. Leuk. Zodat we dat uh, ook meteen kunnen meepikken. Nou, helemaal gezellig. En uh, Nou, tot Rustig volgende gaan. week dan weer. Tot volgende week dan weer. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dank je wel. En een fijne bye dag. Bye. Zelfde. Bye-bye. We krijgen Ginny O'Connor. Afscheid. Afscheid. Want ze uh, is helaas uh, overleden. Uh, afgelopen week. En uh, ja, aan een... Uh, uh, we, we, we laten er even horen nog. En dan... Uh, dan is de afscheid ook van mij. Van deze kant. In ieder geval bedankt.